8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Cohen te weinig zichtbaar in PvdA, volgens voorzitter Ploemen. Weinig hoop voor drie vermiste opvarenden van Speedboot. En overeenstemming in de EU over Grieks onderpand voor Finland.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 In de Volksstand zegt Bloemen dat Cohen zich meer rekenschap moet geven van de discussie binnen de partij over de modernisering van de sociaaldemocratie. En ook moet Cohen zich volgens de partijvoorzitter sterker maken voor samenwerking tussen linkse partijen.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 Directeur Schiffer van de Nationale Hypotheekgarantie... vindt dat de stijging gezien de economische crisis nog meevalt. Gemeenten verliezen veel geld... zodat ze blijven zitten met dure grond. Adviesbureau Deloitte heeft berekend... dat de verliezen dit jaar kunnen oplopen tot bijna 3 miljard euro. Door de financiële crisis is er weinig vraag naar huizen en kantoren... en moeten gemeenten bouwprojecten uitstellen. De grond moet intussen wel gefinancierd worden... en daar moet rente over worden betaald.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 Gisteravond heeft geen enkel euroland laten weten dat het ook zo'n onderpand wil. De eurolanden hebben gisteravond nog geen besluit genomen over het toekennen van 8 miljard euro van de overeengekomen lening aan Griekenland. De kinderombudsman ziet niets in plannen van staatssecretaris Teven... voor een speciaal strafrecht voor jongeren tussen 15 en 24. Ombudsman Mark Dullaert schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat jongeren tot 18 jaar onder het jeugdrecht moeten vallen. Hij benadrukt dat dat is afgesproken... in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dullaert, de eerste kinderombudsman van Nederland... zegt dat Teven eraan voorbijgaat... dat heropvoeding vaak beter werkt dan detentie... Ook zijn er binnen de huidige wetgeving al mogelijkheden om jongeren zwaar te straffen. De Raad voor Strafrechttoepassing pleitte eerder dit jaar voor een adolescentenstrafrecht. Maar dan voor jongeren tussen 18 en 24. In een gesloten jeugdinrichting in Sassenheim zijn negen jongeren in opstand gekomen. Ze hadden zich gisteravond opgesloten in hun eigen groepsruimte. Rond half één vannacht gaven ze zich na onderhandelingen allemaal over. Wat de jongeren precies wilden is niet duidelijk.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 ANRB Verkeersinformatie. Er staan 60 meest dagelijkse files. Niet ongebruikelijk voor dit uh, tijdstip. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. En daarom zijn de files ten noorden van Amsterdam langer dan gebruikelijk. Op de A7 van Hoorn naar Zaandam staat voorknopend Zaandam 12 kilometer. Wat te maken met een aanrijding op de A8 richting Amsterdam voorknopend Koenplein. De rijstroken zijn weer vrij. Nog wel 7 kilometer file daar. Ook de A9 file daar is langer dan gebruikelijk. Van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Raasdorp staat 13 kilometer a ja, 15, Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel, 8 kilometer. Het gaat wel weer rijden, want de rijstroken zijn daar weer vrij. Er zijn er problemen bij Nijmegen door een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem... tussen Ravenstein en Knoopend Ewijk 8 kilometer. En dat ongeluk gebeurde op de A73 van Nijmegen naar Ewijk. Voor Knoop.ewijk e Ewijk staat 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Denk aan de ideale auto.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De Eurolanden laten Griekenland niet vallen, zegt de voorzitter van de Eurozone Jean-Claude Juncker. En nobody was advocating. Een exit of Greece out of the euro. Heel erg opgewikt klinkt die nou ook weer niet. Een onvoorwaardelijke steun voor Griekenland kan er ook nu weer niet. Een besluit over nieuw geld voor Athene is niet genomen. Straks vragen we aan minister Jan Kees de Jager. Waarom niet? Joris van der Kerkhof staat aan de oevers van de Maas bij Kuik. Hij heeft het laatste nieuws over de aanvaring gisteravond. En van der A voorzitter Liliane Ploemen kondigde gisteravond volkomen onverwacht haar vertrek aan. En niet en passant weten hoe ze denkt over de partijleider, Job Cohen. Bloemen nou, blijft aan tot januari 2012 en dan moet de partij een opvolger hebben gekozen. Maar zo zei het al, in een interview haalt de partijvoorzitter vanochtend in de Volkskrant hard uit naar de, leider, de fractieleider van de PvdA, Job Cohen. We gaan naar Den Haag, verslaggever Wilco Boom. Vertel eens Wilco, wat zegt ze allemaal in de Volkskrant? Wat doet Cohen verkeerd volgens Lilianne Bloemen? Nou, het ligt er allemaal niet om. Ze vindt dat hij onzichtbaar is in de partij. En dat het ook niet vanzelfsprekend is dat hij opnieuw lijsttrekker wordt. He, ze vindt dat hij actief leiding moet geven aan discussies in de partij. Dat hij zich te veel laat meesleuren door de dynamiek in de Tweede Kamer in Den Haag. En er zit volgens uh, Ploemen veel meer in de partij dan Cohen er op dit moment uithaalt. Ze vindt ook dat hij meer moet doen aan samenwerking met and andere linkse partijen. Zoals GroenLinks en de SP. Dat vindt ze al heel lang en ze vindt dat daar niks van terecht komt. En ze hoopt ook dat, dat zich dus andere kandidaten voor het lijsttrekkerschap gaan melden als er weer een lijsttrekker moet worden gekozen. En ze vindt het prima dat Cohen heeft gezegd dat hij beschikbaar is. Dat deed hij een paar weken geleden in een interview. Maar ze hoopt op concurrentie zodat de beste kan winnen. Nou ja, dan is ze er blijkbaar niet van overtuigd dat Cohen de beste is. Er wordt er langer gediscussieerd natuurlijk over de rol, over het functioneren van Job Cohen als partijleider. Komt die discussie nou echt goed op gang? Nou, dit is in elk geval uitgesproken slecht nieuws uh, voor, voor Cohen. Want uh, er waren tot nu toe geen echt prominente PvdA's die naar buiten kwamen met uh, kritiek aan zijn adres. Zij doet dat nu dus wel. Zij is wel een prominente PvdA als voorzitter. De partij staat er slecht voor in de peilingen. Afdelingen die willen een discussie over de fletse koers. Ja, Nu het vertrek van, deze van de voorzitter en deze kritiek. Dus ja, het is voor Cohen een uitgesproken roddag. En de discussie die komt inderdaad in een stroomversnelling. En want je zei het al, er is discussie. Nou, dat wordt hierdoor natuurlijk aangewakkerd. In de fractie en in de partij begint het gemor toe te nemen. Een aantal fractieleden vindt ook dat hij vorige week de algemene beschouwingen niet goed genoeg heeft gedaan. Dus ja, dit is... Uh, dit, dit maakt het alleen maar erger voor de, voor de partijleider. Heb jij al in Den Haag wat reacties kunnen peilen, Wilco, op die uitspraak en het vertrek van Ploem? Nou, gisteravond zijn we druk bezig geweest met reacties op het vertrek en uh, daar was totale verbazing over. Een aantal mensen gesproken uit de fractie, ook uit het partijbestuur, onder andere Mariette Hamer, uh, Ronald Plaster, kamerleden, die wisten helemaal van niks. Ploma had nog twee jaar kunnen aanblijven en waren volgens uh, alle betrokken ook geen ernstige uh, conflicten. <coughs> dus dat vertrek dat kwam helemaal onverwacht en iedereen vond ook de officiële reden... Dat ze geen discussie over een nieuwe voorzitter wil hebben uh, in 2013, want in 2014 zijn er weer verkiezingen. Ja, dat vond iedereen ook wel een plausibele verklaring. Maar dat ze nu ook nog eens deze kritiek heeft op Cohen, dat was gisteravond nog niet bekend. En reacties vanochtend, dat lukt allemaal nog niet. Er uh, wordt niet gereageerd op sms'jes, niet op telefoontjes. Maar die kritiek maakt de verrassing natuurlijk alleen maar groter. Ja, wat uh, misschien ook interessant is. Uh, Job Cohen liet gisteren weten dat hij uh, het vertrek van Ploemen betreurt. Dat het een hele goede voorzitter is uh, voor de partij. Ja, of je, dit na, of je dat na dit interview ook nog zo vindt. Ja, dat uh, kan ik me eigenlijk uh, nauwelijks voorstellen. Uh, hij, hij reageert er in elk geval tot nu toe niet op. Okay. Er komen inmiddels wel wat reacties van PvdA'ers op Twitter langs Wilco. Adrie Duivenstein bijvoorbeeld. Tot nu toe onzichtbare PvdA-voorzitter meent na eigen vertrek... dat Job Cohen onzichtbaar is, weinig stelvol. En dat is dan weer geretweet door Paul Tang. Dus over uh, de actie van Ploemen wordt ook verdeeld gedacht, kan ik mij zo voorstellen. Ja, en dat, dat is natuurlijk op zichzelf logisch. He, ze, gaat, ze, ze maakt haar vertrek bekend, dan naar buiten komen met kritiek. Daarvan kun je inderdaad zeggen dat dat niet heel erg sterk is. Um, aan de andere kant uh, maakt zich nu wel, uh, of vertolkt Ploemen wel een geluid... wat uh, her en der in de partij uh, absoluut aanwezig is. Dat bleef tot nu toe vooral binnen Skamers. Zoals gezegd, de prominenten lieten zich er tot nu toe niet over uit. Uh, maar het was bijna onvermijdelijk dat het een keer gezegd ging worden. En de partij kan zich nu opmaken voor een roerige herfst... Uh, ja, dat lijkt me wel. Ja. Kijk, zoals die discussie over het leiderschap van Cohen, die was er toch al. Het moest een keer, uh, dat, dat moest een keer naar buiten gaan komen. En uh, ja, dat, dat gaat nu zeker gebeuren. Wilco bom in Den Haag volgt de ontwikkelingen rond de Partij van de Arbeid. Dan ga wij nog eventjes naar Joris van der Kerk. Of die staat uh, bij de Maas in Kuik. Waar politieboten zijn begonnen met het zoeken naar uh, ja, de mensen die... Kunnen wij inmiddels zeggen um, voor ongeluk zijn, Joris? Ja, dat kun je pas zeggen op het moment dat dat ook eh, echt... Eh, als de lijken in ieder geval geborgen zijn. Eh, daar wordt nu wel naar gezocht, naar, naar de mensen, de drie mensen eh, die nog eh, vermist worden. Er waren zeven mensen op een speedboat eh, gisteren... die botsen tegen een grote, eh, redelijk nieuwe, eh, in 2001 gebouwde eh, tanker eh, aan. Eh, drie van de zeven zijn op die tanker kunnen klimmen... Eh, en vier anderen eh, werden in eerste instantie vermist. En van die vier is uiteindelijk één van de mensen... Een van de lichamen is al, al geborgen. En naar die drie anderen wordt dan nu gezocht... even ten noorden van het centrum van, van Kuik aan de Maas. Rood-wit geblokte linten. De boel is voor een belangrijk deel afgezet. Nu op de rivier zijn een paar schepen aan het, aan het zoeken. En dan komen er straks ook... Duikers die dan in het water zelf gaan zoeken. Heel veel meer informatie sinds gisteravond is er eigenlijk niet, niet, niet bijgekomen. Over de toedracht weet niemand het, het fijne te vertellen. Misschien dat degene die het heeft zien gebeuren... de man die het pontje bedient in de middag... dat die later op de dag nog kan vertellen wat hij heeft zien gebeuren. Hij heeft dat in ieder geval ook al aan de politie verteld. En natuurlijk staan er, eh, er ook mensen aan de, aan de kant, eh, op de dijk, die staan te kijken. Mensen uit Kuik zelf, die hier al jarenlang naar het water kijken... en een beetje een idee hebben van wat er gisteravond, even voor negen hier gebeurd is. Schissen hè? Dat is we kijken, als je op die maas zit... En, uh, ja, en ze voeren dus eh, goede verlichting, dan valt het wel mee en dan moeten ze elkaar gezien hebben. Want het is altijd zo, als je dus met een spielboot vaart moet je altijd zorgen dat je de stuur van het vrachtschip kunt zien. Want dan ziet hij jou ook. En als je dat niet kunt zien, ja, dan, dan heb je een probleem en dan kom je in één keer voor, voor een massa. Hè? Want zo'n schip dat is nogal donker hier op die maas en dan is er in één keer een, een donkere massa die er dus op je afkomt. Hè? En als je dan met een spielboot een beetje snel gaat, dan is het helaas te laat. Ja, dus, uh... ja het, is, uh, het is een beetje moeilijk hier op de Maas. Maar ja, het vroeger gebeurde hier op de Maas altijd wel, wel ongelukken. En, ja. en het was er geen speed, speed uh, ja, geen, uh, ple het plezierverkeer was minder. Maar er werden ook wel eens een keer mensen verdronken. En vooral daar op de zevende krib, daar was het elke jaar raak. waarschijnlijk schijnt die te zitten en dat weet niemand. Maar dat waren mensen die gingen zwemmen. Ja, ja, dat was met zwemmen. Dus. Maar kijk, ze zijn dus hier aan het zoeken. Maar naar mijn mening, als ze dus verdronken zijn, dan liggen ze lang ergens richting de brug. Ja, dat weten die mensen zelf ook wel. Dus. Dat ze niet hier in de buurt van het ongeluk moeten zoeken, maar een zoek stukje verderop op stroom. Ja, Ja, die stroomt, stroomt nogal, hè. Ja. En die stroomt eh, nogal hard. Ja, die stroomt heel erg hard noordopwaarts. Dus, dus inderdaad, wat deze meneer zegt, als ze hier gezocht wordt... dan zoeken ze misschien wel op de, op de verkeerde plek. Over snelheid gesproken. Op deze plek, bij het dorp zelf, bij Kuik aan de Maas zelf... mogen speedboten niet harder dan 20 kilometer per uur varen. Als ze stroomafwaarts afwaarts gaan, een beetje het bochtje om... daar is dan een plek waar ze veel harder mogen. Natuurlijk is het allemaal speculeren, maar een speedboot is natuurlijk niet voor niks een speedboat. Eh, maar het kan heel erg goed zijn dat hij gewoon 20 kilometer per uur heeft gevaren en dat hij het gevaarte van 70 meter lang eh, die tanker niet heeft gezien. Gisteravond even voor negen met die fatale gevolgen. In Luxemburg zijn de Europese ministers van Financiën bijeen. Maar knopen worden er allemaal niet doorgehakt. Ook nu weer niet. Waarom niet? Vragen we zo een minister. De Jager van Financiën. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnald Zwaan. Er staan wat meer files dan gebruikelijk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Een paar opvallende zaken. Langs langste file staat op de A9... ...Alkmaar richting Amstelveen, voorknopend Raasdorp, 12 kilometer. De A50 is een ongeluk gebeurd van Arnhem naar Apeldoorn. Voor de afrit Hoenderloo, staat 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A50, maar dan van Eindhoven naar Arnhem... ...voorknopend Bankhoef, 9 kilometer. Had te maken met een ongeluk op de A73 bij Ewijk... ...maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Consumenten geven momenteel door de donkere wolken economie weinig uit. Behalve in de low-budget ketens. Die zien de omzetten juist stijgen. Is dat nou een ijzere wet dat winkels met lage prijzen automatisch profiteren van tijden van crisis? Economieverslaggever Jeroen Schutijzer zocht het uit. Action, dat is mijn favoriete winkel. Leuke cadeautjes voor iedereen, voor elk is er wat wilt. Wat heeft u nou gekocht? Ik heb nu twee opbergdozen gekocht. Ik krijg een plank boven mijn kapstok. Dan gaan dan sjaaltjes in, handschoenen. Action, Zeeman, Vibra, Bristol, de Aldi. Dat zijn allemaal winkelketens die een beetje aan de onderkant van de markt zitten. Frank Quicks, retailkenner van Q&A. Wil dat zeggen dat die het automatisch goed hebben in tijden van crisis? Nee, uh, Hans Textiel is een bedrijf wat het niet heeft gered. Dat is dan weliswaar een bedrijf... wat eh, ook aan de onderkant van de markt zat... niet noodzakelijk succes is. Maar wat je wel ziet, is dat er een paar zijn... die, het, eh, die ja, zichzelf echt neerzetten als merk nu. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Noem dan eens zo'n merk. Nou, ik denk dat eh, Action daar een goed voorbeeld van is. Of eh, Zeeman. Dat vind ik alle twee bedrijven die dat heel goed hebben gedaan. En eh, zichzelf vernieuwen, verfrissen... Action doet dat door de hele tijd nieuw aanbod te laten zien. Terwijl Zeeman dat ook heeft gedaan door verrassend te zijn. Door bijvoorbeeld, ja, alleen al wat ze hebben gedaan bijvoorbeeld met hun uh, onderbroeken. Dat het bijna een must is voor een jong iemand om zijn onderbroek te hebben. Ik kom heel vaak. Ook op de aanbiedingen. Kijk op de website. Wat er is, ben ik tussen morgens. Oh, u bent een echte fan, hè? Ik ben een echte fan. Ja, zeker weten. Wat je wel ziet is dat mensen dus slimmer willen omgaan met hun geld. En ik vind bijvoorbeeld, als je kijkt naar Primark... dat is een uh, Ierse uh, modeketen. heeft pas een paar vestigingen in Nederland. Maar dat zijn een soort modesupermarkten geworden. Dus wat zij doen is eigenlijk heel goedkoop mode verkopen... dat ze genoeg nemen met een klein beetje winst... maar wel heel veel en heel snel willen verkopen. En die vernieuwen dus de hele tijd ook het aanbod. Allemaal leuke dingen. Gewoon lekker. Leuk. Kijken. Noemt u eens wat. Schoolspullen, Schoonmaakdoekjes. Sponsjes zijn heel goed, sponsjes. Soms verbaas je je erover hoe goedkoop het blijkbaar kan. Als je kijkt naar bedrijven zoals zeeman Ikea... die zijn de hele dag bezig hoe ze dingen goedkoper naar ons toe kunnen brengen. Heel veel kosten zitten in de logistiek. Nou, een leuk voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld Ikea. Wat ze hebben gedaan een aantal jaar geleden is dat ze een bank die ze altijd als bank vanuit het Verre Oosten hier naartoe lieten komen... hebben ze gekeken of ze die in wat zij noemen een flatpack... dat is dat ze hem opgevouwen deze kant op laten komen, in een doos... dat je nog twee schroeven aan de zijkant erin moet zetten... en dan is het weer een bank. Doordat ze dat hebben gedaan, konden ze de logistieke kosten... want ze konden er in plaats van vier, konden ze opeens twintig vervoeren... op dezelfde plek, gingen de logistieke kosten gigantisch naar beneden. En die kosten die ze besparen, geven ze door aan de consument. Als het straks nou weer goed gaat he, met de economie... Dat zal toch ooit wel weer eens gebeuren? <laughs> Blijven mensen dan naar die low-budget winkels gaan? Nou, Ik, ik zou je een voorbeeld geven. Ik ben, vorige week ben ik in, in China geweest. Met een groep ondernemers uit Nederland. Die hebben allemaal geld zat. En kan je zeggen, het meeste hebben ze gekocht in wat ze daar noemen een fake mall. Dat is dan een winkelcentrum waar alleen maar namaakspullen verkocht worden. Dus dan zie je dat ook als je geld zat hebt... dat je het toch heel leuk vindt als je een hele goede deal kunt doen. Dus ik denk dat de onderkant blijft bestaan. Is dat van de laatste jaren dat we toch uh, slimmer willen winkelen? Ik denk dat het een combinatie is. We uh, willen voor sommige dingen heel weinig geld uitgeven. Aan de andere kant uh, zijn we ook bereid om heel veel geld uit te geven voor uh, iets bijzonders. En dat is ook wat je nu ziet. Hè. De onderkant doet het heel erg goed. Middenmarkt heeft het heel moeilijk. Maar luxe merken die hebben volgens mij het beste jaar ooit gedraaid. Het gaat dus goed met de twee extremen. Een bijdrage van economieverslaggever Jeroen Schutijzer. Negen jongeren in een jeugdgevangenis in Sassenheim zijn gisteravond in opstand gekomen. Na ruim twee uur onderhandelen gaven ze zich over. Het is nog onduidelijk wat de bedoeling is geweest van de jongens. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de gesloten inrichting in Sassenheim. Om 20 over 12 ineens uh, redelijk wat motoren, politiemotoren en auto's die vanuit de weg komen waar die jeugdinrichting ligt. En dan lijkt het allemaal voorbij. Het is voorbij. De mensen zijn uh, ondertussen uh, nee, uh, vast. De alleen, nee, die gaat nu terug. U mag die kant op. En dat wordt dan inderdaad een minuut later ook bevestigd door een agent. En we mogen de kant nee, op, mag, ja. we mogen richting de jeugdinrichting om te kijken wat daar nog te zien valt. Ik uh, wil niet gefilmd worden en ik laat ook even doen met de pers is Dat is niet aan mij. En bij deze jeugdgevangenis nog aanwezig de. Brandweer, er staan nog een paar wagens. De politie is dus allemaal vertrokken en er staat nog geen ambulancewagen. Sorry. Bent u van de gevangenis twee, gevallen? U, u, twee minuten. In de jeugdgevangenis Teilinger Eind zitten 92 jongens gevangen. In de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Roel de Bruin is daar directeur en vertelt dat de jongeren zitten op groepen van negen. En één van die groepen kwam in opstand. Uh, vanavond is er een uh, groepsopstand geweest in uh, Teilinger Eind.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 Vijf minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is een overvloed aan topvrouwen, maar ze komen nog altijd niet aan de bak. En daarom adverteren de komende weken vrouwelijke topkandidaten... in het Financiële Dagblad. We hebben nu contact met de initiatiefneemster Van Zangunel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt u met deze advertenties te bereiken de komende weken? Um, de discussie gaat vooral over vrouwen... Uh, wat ze wel of niet zouden moeten doen... Vooral wat zij niet goed doen en wat ze anders moeten doen. Wat wij graag willen laten zien, dat de vrouwen er wel zijn... en dat ze ook fantastische werk leveren. En met hun achtergronden, met hun kennis en ervaring zijn er zoveel topvrouwen. En uh, de fabels, dat ze, dat ze er niet zouden zijn... of dat ze die functies niet zouden ambiëren... die willen wij niet meer horen. Um, en daarom wilden we graag duidelijk maken uh, dat er wel vrouwen zijn en dat ze het wel willen en dat ze het wel kunnen. Ja, dat is misschien meer het punt, hè, mevrouw Guneel, Dat ze ook willen en deze vrouwen willen? Ja, zeker. U kijkt u naar de achtergrond. Dat zijn de vrouwen die enorm veel ervaring hebben, capaciteiten hebben, kwaliteiten hebben. En dat zijn de vrouwen die ervoor gaan. Hm. Want dat zijn allemaal vrouwen die uh, bij u in het bestand zitten. Die, uh, dat zijn vrouwen die op zoek zijn naar werk of, of naar een andere baan. Ja, dat zijn vrouwen die in ons netwerk zitten. We hebben meer dan 6.000 topvrouwen in ons netwerk. We hebben willekeurig geen selectie gemaakt, geen uh, lange studies gemaakt... En dat zijn de vrouwen die ook wellicht beschikbaar uh, zijn voor die functies zoals we het benoemd hebben. Mm -hmm. um, voorbeeld, directeur marketing, 44 jaar, lid van de Raad van het Bestuur, 53 jaar. Internationale ervaring, geweldige marketing expertise, ja. Er wordt er al jaren gediscussieerd, gepraat over het doordringen van vrouwen in de top van bedrijfsleven en wat voor instanties dan ook. Is er nog altijd geen doorbraak dan van het Old boys Network? Ik denk dat wij de laatste vijf jaren een doorbraak wel kunnen maken uh, dat het niet meer gaat over of het moet gebeuren. Uh, zo langzamerhand is daar politiek correct of niet, iedereen daarmee eens, dat, het, dat er wel iets moet gebeuren. Ja. Uh, met deze campagne willen wij ook laten zien hoe dat moet gebeuren. Want het gebeurt nog niet. Dat gebeurt nog niet, nee. Niet, nee, niet in, in de getallen zoals wij graag zouden willen zien. Hmm. Hoe heeft u um, afgelopen jaren ervaren? Want u bent al meerdere jaren actief met uw bedrijf... om vrouwen aan de top te krijgen. Kom, ja. Krijgt u veel verzet? Um, het is niet verzet, het is meer onwetendheid en onbewustheid. Dat mensen niet weten. Als, jij, als je in een bepaalde stramin bent opgegroeid... dan weet je ook niet beter... Uh, en dan kan je dat ook verzet noemen. Ik noem het. Ik noem het beter onwetendheid. Women Capital is de eerste organisatie geweest ooit in Nederland... die die term vrouw aan de top heeft uh, in de agenda gezet. En daar strijden we naar. En wat we inderdaad nu merken is dat we nu een stapje verder zijn. Het is niet meer dat wij aan tafel willen zitten. We zitten al aan tafel. En nu moeten we in, in, in gesprek met de topondernemers... en de CEO's van deze wereld... die alleen maar tot nu toe hebben gehoord... Ze zijn er niet. Mm -hmm. En nu willen wij hun aan andere geluid laten zien. Ze zijn er wel. Ja, de komende weken dus in het FD. Bert van Gunel, dank. dank. u wel. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.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 Drie vermisten op de Maas bij Kuik vermoedelijk omgekomen en Cohen te weinig zichtbaar zegt scheidend PVDA voorzitter. Half negen, goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. De politie verwacht dat de drie vermisten van het ongeluk op de Maas bij Kuik zijn overleden. Gisteravond kwam daar een speedboot in aanvaring met een vrachtschip. De politie vat samen. Er waren in totaal zeven. Drie van die opvarenden hebben zichzelf weten te redden. zijn naar het ziekenhuis gevoerd. Vier anderen waren vermist. En in de loop van de nacht is er eentje gevonden in de boot. De anderen zijn dus nog daadwerkelijk vermist in het water. In de loop van de nacht is hun levenskans aanzienlijk verslechterd. En we gaan er nu vanuit dat we gaan proberen de lichamen van deze slachtoffers te vinden en te bergen. De botsing op de Maas gebeurde rond 9 uur gisteravond. Ook de opvarenden die vermist worden, komen uit Genep.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 maar alleen onder de voorwaarde dat Griekenland honderden miljoenen euro parkeert in een waarborgfonds. En dit deal is dan, mocht Griekenland failliet gaan, dan kan Finland die waarborg opeisen. Maar Finland kan het pas na 15 jaar opeisen en kan geen rente op het geld krijgen. Gisteravond heeft geen enkel Euroland laten weten dat het ook zo'n onderpand wil. De Eurolanden hebben gisteravond ook nog geen besluit genomen over het toekennen van 8 miljard euro van die overeengekomen lening aan Griekenland. Steeds meer huiseigenaren doen vanwege gedwongen verkoop een beroep op de hypotheekgarantie. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen. Naar verwachting zullen dit jaar 2000 mensen gebruik maken van die regeling. Dat betekent dat het gebruik met de helft toeneemt ten opzichte van vorig jaar. Terwijl er toen ook al sprake was van een flinke stijging. President Obama twijfelt of hij volgend jaar zal worden herkozen. In een interview met de Amerikaanse tv-zender ABC vertelt Obama dat hij zichzelf als de underdog ziet. "You de economie, there's no doubt that you know, whatever happens on your watch. I'm used to being an underdog. And and I think that uh, at the end of the day though, what people are going to say is who's got a vision for the future. They can actually help ordinary families." Recapture that American dream. Vooral de slechte economische situatie zou het in het land goed in het eten kunnen gooien, zegt Obama. En de Amerikaanse studenten Amanda Knox en haar ex-vriend zijn vrijgesproken voor betrokkenheid bij de moord op een Britse student in Italië. De rechtbank oordeelde dat ze onmiddellijk moesten worden vrijgelaten. En Knox barstte in tranen uit toen ze de uitspraak hoorde. Amanda's zus zei namens de familie dat ze blij zijn dat de nachtmerrie voorbij is. We're thankful that Amanda's nightmare is over. She suffered for jaar years for a crime that she did not commit. In last we are thankful to the court for having the courage to look for the truth and to overturn this conviction. Maar buiten het gerechtsgebouw stonden tientallen boze Italianen die het oordeel van de rechter schandalig vinden. Verwacht wordt dat Knox miljoenen gaat verdienen met boeken en films over haar ervaringen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer online.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 ANEB ah verkeersinformatie. Het hoogtepunt van de ochtendspits staan 60 files. dagse files staan er nu wel in de Randstad en ook bij Arnhem. Wat opvalt zijn de langere files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Staat tussen de afgret van Hoorn en Zaandam 15 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A8 bij Knoop en Koenplein. Daar staat 7 kilometer vanaf Zaandijk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp, 12 kilometer. Dan de A50, Os richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 9 kilometer. Wat te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer open. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... staat tussen Knoop het Waterberg en de Afrit Hoenderloo 5 kilometer. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee van de drie rijstroken zijn dicht... En de A73 van Venlo naar Ewijk, tussen Malden en Knopend Ewijk, 10 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het werd laat, gisteravond, vannacht, in Luxemburg. Maar grote besluiten werden er niet genomen. De ministers van de 17-eurolanden spraken over Griekenland... een dag nadat Griekenland bekendmaakte... dat het begrotingstekort niet voldoende teruggedrongen kan worden. Dit jaar niet en volgend jaar niet. Minister De Jager van Financiën, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Was dat voor u niet doorslaggevend om de steun op te zeggen? Om wat, wat was doorgegeven om de steun op te zeggen? Nou, dat ze niet aan begrotingsvoorwaarden uh, kunnen voldoen in Griekenland. Oh, maar dat weten we nog niet. Want daar uh, is de trojka, dat is de Europese Centrale Bank, het IMF en de Commissie, die moeten daar nog rapport over uitbrengen. Dat oh. hebben ze nog niet gedaan. Dus we hebben daar nu nog geen zicht op uh, hoe in hoeverre Griekenland voldoet aan alle voorwaarden. Maar ze dat zeiden het zelf. Nee, ze hebben gezegd dat ze nu op dit moment achterlopen en nieuwe maatregelen zullen nemen. Nou, we moeten zullen, uh, even afwachten. En Het IMF zal er ook heel streng op toezien of die maatregelen voldoende zijn om die achterstand weer in te lopen. Dus daar is het even afwachten. Uh, over. Gisteren ging het met name om, want vandaag hebben we ook weer een dag uh, vergadering hier in Luxemburg, maar gisteren ging het met name over het begrotingstoezicht en ook de plannen die Nederland een paar weken geleden heeft gelanceerd. En die vinden gelukkig steeds meer weerklank ook bij collega's in Europa. Ja, want u denkt wel, meneer De Jager, dat uh, de Grieken daar uiteindelijk ja, genoeg kunnen bijsturen, want um, ze komen 1% tekort en dat is behoorlijk. Hè? Denkt u dat ze met nieuwe ja. bezuinigingen toch nog aan die eis kunnen voldoen van de IMF en ja. de EU? Nou, het is een groot verschil. We weten nog niet zeker of het een vol procent is. Uh, want dat zijn ze nu nog aan het bekijken samen. Maar ja, het IMF uh, hebben we daarvoor als het ware de bijn gehaald. Om ja. daar als een hele strenge rekenmeester op toe te zien. En die zijn nu bezig weer in Athene om ervoor te zorgen dat er weer nieuwe bezuinigingen en nieuwe hervormingen worden afgesproken in Athene. Om te kijken of het lukt alsnog Athene weer helemaal ontrek ja. te krijgen. Maar als het, als het de Grieken niet lukt uh, zoals het er nu naar uitkomt. Ziet, wat zou dan voor u persoonlijk de afweging zijn? Nou, daar kan ik nog niet op speculeren, omdat gisteren het IMF. Um toch ook wel die doorschemeren dat het nog steeds heel goed denkbaar is... dat Griekenland alsnog ontrek komt en maatregelen neemt om de bezuinigingen weer op te voeren. Dus ik speculeer nu nog even echt niet op het feit of ze het niet zou lukken. Dat is nog even iets te vroeg. Er is wel een andere beslissing genomen uh, gisteravond daar bij u. Daar weet u uh, natuurlijk alles van. Uh, over de Finse kwestie, die deal die Finland met Griekenland... Uh, had, heeft. Ja, dat probleem daarover is van tafel. Kunt u eens uitleggen hoe dat zit? Ja, wat er is afgesproken... Ik, ik moet het zelf, heb ik overigens nog tegen... de ministers hier gezegd... voorleggen aan het Nederlands parlement. Maar wat er is afgesproken is dat er een deal komt... die alle 17-eurolanden... gepresenteerd krijgen. Dus iedereen kan ervoor kiezen. Um, maar die deal is zo gemaakt... dat eigenlijk het voor uh, niemand echt aantrekkelijk is... en dat alleen Finland... Uh, dat gaat uh, kiezen. Nou, dat is, Het is een heel ingewikkeld verhaal. Het gaat niet te kosten van de financieringscapaciteit van Griekenland... en ook niet te kosten van het geld... wat andere lidstaten van Griekenland uh, gaan geven. Dat begrijp ik niet en, helemaal, meneer De Jager. Want um, Griekenland gaat toch miljoenen storten in een waarborgfonds? Nee, het gaat via Griekse staatsobligaties. Die uh, weer worden omgewisseld. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar ja, die Griekse staatsobligaties... die worden nieuwe Griekse staatsobligaties voor uitgegeven. Ja. En daar uh, wordt dat als het ware weer uh, het geld mee uh, gegenereerd. Kunt u dit nog dus... uitleggen aan uh, het Nederlandse volk en het parlement? Ja, dat, dat probeer ik nu inderdaad te doen. Dus het gaat dus om extra Griekse staatsobligaties. En niet dus om het geld wat lidstaten ten behoeve van Griekenland zelf uh, neerzetten. Nou ja, uh, daar zitten natuurlijk niet heel erg veel mensen op Griekse staatsobligaties op te wachten. Dus het gaat niet ten koste van de financieringscapaciteit, Maar wat Net zo belangrijk of nog belangrijker is. Finland moet daar heel veel geld voor gaan betalen. op verschillende manieren. Hmm. Um, ten eerste uh, door veel eerder uh, dan, ver, uh, dan eerst afgesproken. miljarden euro's in dat noodfonds te storten. Nou, dat, dat, dat, dat, dat betekent aan rente alleen al een enorme bijdrage van Finland. En ten tweede zullen zij ook uh, uit dat noodfonds. Het, de renteverschillen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 maar nee, liever niet. Zo'n soort deal hebben we, zitten we niet al te wachten. Nee, ja, een paar maanden geleden hoorden we natuurlijk premier Rutte zeggen... dat hij ook wel zo'n deal wilde, maar nu dus niet meer, zou u zeggen. Nee, wat de heer Rutte heeft gezegd... ...is dat als Finland iets aangeboden krijgt, wij het ook aangeboden krijgen. En dat is nu Ja, en dat is nu ook gebeurd. Dus wij willen gelijke berechtiging. Dat is echt een fundamenteel principe van internationaal recht. En overigens ook in faillissement, zegt in nationale rechten, dat je gelijke berechtiging wil. We hebben nooit om onderpand gevraagd. Maar toen Finland iets aangeboden kreeg, hebben we gezegd, dan willen wij ook dat we er recht op krijgen. Nou, nu krijgen alle 17 lidstaten iets aangeboden, dus daar voldoen we aan die eis... Vervolgens gaan we dan kijken, wat is het dan? En dan kunnen we zelf beslissen of we het wel of niet nemen. Hm. Even, want gistermiddag met uw collega's aan het vergaderen was. kwam het ja. bericht binnen dat de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel zondag in Berlijn de Griekse problemen nog eens gaan bespreken. Heeft u dan niet het idee dat dat allemaal uh, een beetje langs u heen gaat eigenlijk? Nee, zeker niet, want als u mij nu toestaat om mijn gesprek nu inderdaad aan te gaan met de minister van Financiën van Frankrijk, dan ga ik dat gesprek mede ook voor, uh, bespreken. En daarna heb ik ook nog met de heer Schäuble ook nog contact. Dus wij hebben ook de bilaterale contacten zelf met zowel Duitsland als Frankrijk. Alleen dat zou een paar minuten geleden dat gesprek met de heer Barouin al moeten beginnen. Dus dan ga ik nu... Ja. Nou, geeft u ons maar de schuld dan. Ja, dat zal ik zeker doen. Nee, ja, oké. Wel. Ja, oké, ja, nou, die nemen wij op ons. Uh, Apple Adapten gaan we het straks over hebben. Zij verheugen zich, uh, de nieuwe iPhone komt eraan. Maar is dat inderdaad wel echt zo'n leuk en goed ding? De eerste verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. Ja, gemiddelde ochtendspits, 50 files. Nou, wat opvalt is de lange file op de A28 van Assen naar Groningen. Voorknopend Julianaplein, 9 kilometer. Geen bijzondere oorzaak, gewoon extra druk. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn na een ongeluk... bij de afwit Hoenderloo, 3 kilometer... Er waren er even twee rijstroken dicht, maar nu nog eentje. En de A67 van Venlo naar Eindhoven staat voor knooppunt Heide 10 kilometer. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Parijs en Amsterdam sluiten een vriendschapsverdrag. We gaan nauwer samenwerken. De twee hoofdsteden willen gezamenlijk bedrijven naar Europa lokken. En Parijs wil weten hoe Amsterdam problemen in sommige wijken aanpakt. Dat maakte de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan gisteravond bekend. Hij is uh, twee dagen op bezoek in de Franse hoofdstad... met een delegatie van meer dan 40 Amsterdamse bestuurders en ondernemers. Van der Laan vertelde correspondent Frank Genaut hoe dat bezoek verliep. Ik had uh, op mijn programma vanmiddag een overleg met de burgemeester van Parijs. Uh, de heer Dylan Way. En dat was ook een ontzettend leuk gesprek uh, waarbij we hebben afgesproken... om een uh, vriendschapsverdrag te maken. Maar we houden allebei niet van papiertjes die in een kast in verdwijnen. En, uh, dus uh, we willen dat baseren op dingen die we echt samen gaan doen. En er zijn leuke dingen naar voren gekomen. Wat kunnen Amsterdam en Parijs voor elkaar betekenen dan in de toekomst, concreet? Wat concreet aan de orde kwam... ik stop heel veel tijd met Amsterdam uh, in de, de internationale handel... Want dat is een geweldige kracht van Amsterdam. We willen nog meer de gateway naar Europe zijn. Parijs is natuurlijk ook een gateway naar Europe... We kijken naar dezelfde landen, we doen dezelfde dingen. We hebben Air France-KLM als een combinatie. We hebben Charles de Gaulle en Schiphol die al samenwerken. Dus het is eigenlijk heel logisch dat wij ook als steden samenwerken. Maar hoe moet ik mij dat concreet voorstellen? Waar denkt u aan? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan het gezamenlijk acquireren... van bedrijven die aarzelen tussen verschillende continenten... of bedrijven die we naar Parijs en Amsterdam tegelijk kunnen trekken. Ook voor toerisme is dat interessant dat je toeristen eh, arrangementen aanbiedt... die Parijs en Amsterdam in ieder geval eh, omvatten. Dus het is, vind ik, voor Amsterdam eh, sowieso heel nuttig. Maar er kwamen ook concretere dingen aan de orde. Eh, ons, eh, eh, ons watersysteem is natuurlijk heel beroemd in de wereld. Daar willen de Fransen wel meer van weten en daar kunnen we ze bij helpen. Eh, wijken, ze hebben hier in Frankrijk, in Parijs natuurlijk de banlieue. U kent ze beter dan ik. Wij hebben wijkenaanpak, eh, 100 jaar eigenlijk al. Daar kunnen we elkaar ook leren. Was Delanoë belangstellend op dat gebied? Absoluut, absoluut. Ik vind het een leuke burgemeester die heel open praat. Die natuurlijk aan één kant uh, terecht, uh, aan trots dus op Parijs. Maar aan de andere kant de moeilijke dingen uh, niet uit de weg gaat. Wij hadden bijvoorbeeld de grootste moeite om überhaupt bij elkaar te komen vanwege de fileproblematiek hier in Parijs. Ja, daar, daar kunnen wij misschien nog wel een klein beetje in helpen. Niet dat het, uh, het wel Halle is in Amsterdam, maar daar zijn wel bepaalde dingen bereikt. Maar Parijs is al begonnen met elektrische auto's, u nog niet. Pardon, hier maakt u, uh, u, u zit te ver weg van Amsterdam. Zij zeggen, gaan hier beginnen nu, met 50 of 60 uh, mooie Peugeotjes. Ja, geen hebben... Peugeots, Bolloré autos sorry, sorry, daar ben ik dan verkeerd geïnformeerd. Maar in ieder geval, wij hebben met Daimler-Benz uh, een uh, convenant gesloten om in Amsterdam een pilot te doen... Met 300 smarts. Uh, wij bouwen 2000 oplaadpunten. En je kan niet zeggen dat we achterlopen op Parijs. Ik heb het trouwens opgebracht als punt. Om juist samen uh, die expertise over die oplaadpunten en zo te delen. En, en we werken dezelfde kant op. Waar ik echt van onderin ben, is dat Parijse fietsplan. Hè? Dat loopt ook heel goed. Ik geloof nu al 50.000 fietsen. En 200.000 200 Parijzenaars die lid zijn. Wat ja, uh, dus dat nog geen Amsterdamse plan is? In Amsterdam. Als nou iets in Amsterdamse veranderd is, is het dat wel. Dus ik, ik reis terug naar Luud Schimmelpenning om te zeggen... Lut, jij bent de man van de visie. Het wordt nu in Parijs gedaan. Uh, maar daar valt nog een hoop te leren. Maar het is wel een voorbeeld van u. Je kijkt naar hoe dat gaat hier. Nou, ik kijk dan weer naar hoe ze het organiseren, hoe ze dat doen. En daar kunnen wij weer van leren, ook bijvoorbeeld in ons smart met Damere benz Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in Parijs in gesprek met onze correspondent Frank Renaud. In Kijk bij de Maas, daar is de hoop opgegeven. De mensen daar zijn nu nog bezig met een bergingsactie. Joris van der Kerkhoff is daar ook die bergingsactie uh, wordt uitgevoerd door in ieder geval één uh, boot van de, van de politie. Zo'n boot die aan het zoeken is waar dan uh, uiteindelijk de drie uh, mensen, de drie lijken, de drie stoffelijke overschotten van de mensen die gisteren bij dat ongeluk betrokken waren, moeten liggen. Uh, in de buurt even ten noorden van het centrum uh, van Kuik, even ten noorden van het pontje over uh, de Maas, is dat ongeluk gebeurd. Gisteravond om kwart voor negen, twaalf uur uh, geleden, uh, is dat uh, gebeurd. Een tegen een grote vrachtcontainer. Uh, Speedboot en container uh, zijn inmiddels van de plaats uh, verdwenen en uh, op die plek waar het dan gebeurd is uh, vaart uh, die, uh, die boot die aan het zoeken is. Een andere politieboot probeert aan de noordkant en aan de zuidkant uh, het scheepvaartverkeer duidelijk te maken dat er uh, op deze plek niet meer gevaren mag worden dat het enige gevaren is uitbesteed en voorbestemd uh, voor het pontje van de ene kant naar de andere kant van de Maas maar die politieboot die vaart daar wel, maar het, uh, het uh, scheepvaartverkeer heeft natuurlijk al inmiddels wel begrepen wat er aan de hand is. In ieder geval en dat is de vraag die er nog wel blijft staan. Het is wel duidelijk wat er aan de hand is. Een speedboot, zeven mensen, ongeluk gisteravond. Eén lichaam al geborgen. Na drie mensen wordt nog gezocht. Maar hoe het heeft kunnen gebeuren, ja, daarvoor zijn wel heel veel mensen hier aan de zijkant uh, aan het speculeren. En dan hoor je heel vaak dat er heel hard uh, gevaren wordt door mensen die misschien wel niet zo heel veel verstand hebben van uh, hoe het uh, op, uh, op het water werkt. Maar uh, dat zijn inderdaad alleen maar speculaties. En het echte verhaal. Misschien hoort in de loop van de dag, maar misschien wel nooit. Joris van de Kerkhof aan de Maas bij Kuik. Dan naar de geruchten al maanden ervan. Wordt hij nou kleiner of toch groter? Platter wellicht. Qua uiterlijk totaal anders of niet? En wat wordt de kwaliteit van de camera? Vanavond om een uurtje of zeven onthult Apple de nieuwste iPhone. En dat zorgt altijd weer voor grote opwinding onder gadgetfreaks. Een van hen is bij ons, ook internetondernemer. Hoe dan, Stekelenburg? Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Um, waarom wordt er juist naar aankondigingen van Apple eigenlijk zo uitgekeken? Nou, Apple heeft echt een, een geschiedenis als bedrijf van uh, introducties van producten die echt de, de, de wereld veranderen. Dat klinkt heel groot. In, in het Engels noemen ze dat game changers. Die, die echte boel uh, die mensen aan het denken zetten en die mensen dwingen om apparaten op een andere manier te gaan gebruiken. Zo kwamen ze bijvoorbeeld ooit als eerste met een muis. Nou, kun je nu niet meer wegdenken of met een besturingssysteem met de icoontjes op je scherm. Nou, daar zijn we nu allemaal aan gewend. Zo kwamen ze op een gegeven moment dan met de iPhone met een touchscreen. Dus dat je... We waren ook de eerste. Nou, iedereen heeft nu zo'n ding. Nou, elke keer als Apple zo'n presentatie geeft... dan denkt iedereen eigenlijk, waar gaan ze vandaag mee komen... wat, wat de wereld weer gaat veranderen. Dus, deze introductie, of deze... Nieuwe geit waar ze mee komen, dat zal ook meer zijn dan een cosmetische. Dat denk ik wel. Uh, um, het evenement is aangekondigd als Let's Talk iPhone. Mm. Nou, er komt een ja. nieuwe iPhone. Dat is alles wat we weten. Hoe die eruit ziet, wat die gaat doen. Er wordt heel veel over gespeculeerd. Iedereen heeft het over een, een, een groter scherm, een snellere processor... een betere camera. Uh, wat dat precies wordt, dat weten we niet. Uh, maar ik denk dat er nog wel eens wat anders zou kunnen zijn... wat misschien uh, wel echt belangrijk is, dat is uh, de iPhone Assistant. Daar wordt al heel lang over gespeculeerd. Dat is een manier om met je stem eigenlijk je iPhone te besturen. Dus je gaat eigenlijk op een heel andere manier met je telefoon straks om. Uh, Apple heeft een, een tijdje geleden een bedrijf gekocht. Dat heet uh, Siri. Die hebben die technologie ontwikkeld. Dus spraakherkenning. Um, en daar is ook een applicatie van. Die kun je nu wel gebruiken. Misschien kunnen we even naar een fragmentje luisteren wat we daarvan hebben. Using Siri couldn't be easier. Just press the green button and say what you want. I'd like a table for two at Il Fornaio in San Jose tomorrow night at 7.30. Siri contacts Reservation Services to see what's available. Looks like there's a table available at 7.30 and with one click we can confirm our table reservation. After a big night on the town, I might need some help getting home. Take me drunk, I'm home. Siri does its best to interpret my words, even if they're not all perfect. In this case, The right thing to do is to call me a cab. <laughs> dus, dus dat is zover die ook kan interpreteren? Dus. Ja, ja, wat het mooie ervan is, het is kunstmatige intelligentie. Dus uh, dit, dit uh, uh, verbetert zichzelf. Dus het, het, het onderzoekt jou, jouw gedrag. Het, het koppelt je adresboeken aan. Bijvoorbeeld als je tegen jou, je telefoon zegt van nou... Ik, uh, kun je een kaartje voor me reserveren voor de nieuwe Harry Potter film? Dan ziet hij zelf in je adresboek dat jij Paté de Munt het telefoonnummer erin hebt staan. En dan gaat hij kijken in het elektronisch systeem of daar een kaartje is. En dan gaat hij dat voor je reserveren. Uh, nou in het fragment hoor je dat hij ook als je een beetje... Uh, Misschien uh, wat op hebt. Wat <laughs> op hebt en je kan niet helemaal meer helder praten. Dat hij toch gewoon snapt dat je een taxi naar huis moet nemen. En uh, hij weet ook waar je woont. Uh, dus ja, het kan heel behulpzaam zijn. En het zou wel eens een hele nieuwe manier kunnen zijn waarmee je met zo'n apparaat omgaat. Maar ach je dat al mogelijk? Want nu heb ik wel heel veel dingen gehoord die uh, je iPhone dan moet herkennen. Zijn ze al zover met de spraakherkenning? Want dat was decennia lang toch wel ja. het probleem. Ja, ik heb hem ook op mijn telefoon staan. Hij is in de Amerikaanse appstore, uh, uh, uh, kun je hem downloaden. Hij herkent echt heel goed wat je zegt. Er zitten nauwelijks wat operef fouten in. Dus je bent niet naar het verkeerde adres gestuurd... en er is niet een, een nou, bloemetje de, langsgebracht terwijl je een taxi nodig had? Nee. nee. Uh, de bedoeling is natuurlijk ook dat dat... Uh, dat is echt het, de, de essentie van kunstmatige intelligentie... dat zo'n zo ding leert van jouw gedrag. Dus op het moment dat je dat een keer corrigeert... dan nou gaat hij dat verbeteren en aanpassen. Maar goed... Uh, Ondanks dit, we speculeren vandaag, dat, dat hadden we van tevoren aangekondigd. Er komt natuurlijk ook gewoon een nieuwe telefoon vandaag op de markt. En daar maakt iedereen zich natuurlijk ook mateloos druk over. Want de concurrentie met de Android-telefoons is natuurlijk ongelooflijk hevig. Ja, dus Samsung en HTC die zitten ook vanavond... Aan de buis gekluisterd? Iedereen zit aan de buis uh, gekluisterd. Je, je ziet dat Apple het ook moeilijk heeft. Uh, de Android-telefoons, dat zijn van het merk Samsung of HTC. Die gebruiken dat besturingssysteem van Google. Uh, dat die inmiddels Apple voorbij zijn gestreefd. Uh, recente zijn ook in Nederland trouwens. Uh, 36% Android-telefoons, 23% Apple. Mm -hmm. Dus Android ligt voor. Dus Apple moet vandaag ook wel echt met iets komen om die concurrentie... Uh, aan te kunnen met al die prachtige telefoons die uh, van andere merken op de markt komen. En voor die echt nieuwe dingen moet je toch altijd nog bij Apple zijn? Of zullen de anderen ook binnenkort met revolutionaire nieuwe telefoons? Nou, ze halen Apple overal ontzettend snel in. Ik zie dat die Android-telefoons, die worden ook steeds populairder. Blijkt uit de cijfers. Je ziet dat de nieuwe Samsung-telefoons heel erg populair zijn. Die zijn echt niet minder meer dan de Apple-telefoons. Dus ik ben heel benieuwd wat er vandaag komt. Wat die voorsprong van Apple weer opnieuw vorm kan geven. Wij houden dat in de gaten. Nieuws, daarover hoort u natuurlijk ook op Radio 1, Roland Stekelburg. Dankjewel. Graag gedaan. Het Gouden Kalf voor de beste acteur gaat naar Nadwin Tjaar. Wat ik heel graag wil zeggen, maar please...